Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Oekraïne is op kerstavond een dode gevallen door een Russische raketaanval op Kriviri, de geboorteplaats van president Zelensky. Het gebeurde terwijl zijn kersttoespraak werd uitgezonden. De raket kwam terecht op een appartementengebouw. Naast een dode zijn er 15 gewonden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn christenen de straat opgegaan om vrijheid van geloof te eisen van de interimregering. Veel mensen vertrouwen de geruststellende woorden daarover nog niet. De nieuwe machthebbers lijken vooralsnog wel woord te houden. Toen in de stad Hama een kerstboom in brand werd gestoken, beloofde de lokale bestuurder een nieuwe boom neer te zetten en kerstvieringen te beschermen. In Haiti zijn zeker twee journalisten doodgeschoten door bendeleden. Ze deden verslag van de heropening van een ziekenhuis in de hoofdstad Port-au-Prince. Gewelddadige bendes hebben het grootste deel van de stad in handen... en vernielden begin dit jaar het grootste publieke ziekenhuis. Marokko wil het familierecht en erfrecht aanpassen ten gunste van vrouwen. De regering komt zo tegemoet aan wensen van de vrouwenbeweging. Als de wetswijzigingen worden aangenomen, krijgen vrouwen het recht om over de opvoeding van hun kinderen mee te beslissen, ook als ze gescheiden zijn. Ook kunnen huisvrouwen straks aanspraak maken op de gezamenlijke bezittingen die tijdens het huwelijk verworven zijn. Na ruim twee jaar mogen Iraniërs weer WhatsApp gebruiken. De app werd in 2022 in Iran verboden om demonstraties de kop in te drukken. Mogelijk volgen er meer versoepelingen voor sociale media. Dit jaar trad president Pezheshqian aan, die bekend staat als relatief gematigd. Het weer, het is overwegend droog met kans op mist. De kerstdagen verlopen grijs en zacht met maximaal van 9 tot 11 graden en weinig wind. Alleen tweede kerstdag kan smiddags de zon even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Nobody Together running after you There's no connections holding us down